Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. België krijgt weer te maken met flinke buien. Tot de middag geldt voor West-Vlaanderen code oranje... en voor alle andere provincies geldt tot vanavond code geel. Als het zo heftig gaat plensen kan er in korte tijd... 10 tot 30 liter regen per vierkante meter vallen. Verder is er kans op hagel, windstoten en onweer... Afgelopen weekend kregen de Belgen ook al te maken met wateroverlast. Auto's dreven door de straten, huizen liepen onder. Het dodental van het noodweer staat nu op 37. Afgelopen weekend werd er ook nog een lichaam gevonden. Een baaldag voor Team NL. Wow, oh, wat een val. Oh, wat een val. Mountainbiker Mathieu van der Poel kwam voor goud, maar viel in de eerste ronde al uit. De Nederlandse boogschutters hebben net naast de medaille gegrepen. De pijl van Muto is een tien en die lijkt beter dan die van Nederland. In een shootout om het brons waren de Japanners net ietsje beter. Het Olympische tennistoernooi zit er voor het team NL ook alweer op. Dubbelspeltennisser Jean-Julien Royer is positief getest op corona. Waarschijnlijk de allerlaatste kans om nog een keer mee te doen met die Olympische spelers. Een grote droom. En dan ja, zo eindigen. Ja, dat is, is reuze, reuze sneu. De Nederlandse ploeg heeft zich nu teruggetrokken. Betekent ook het einde van de tenniscarrière van Kiki Bertens. Het aantal medailles van Nederland is nu drie. Vanochtend kwam er één plak bij bij het zwemmen op de 100 meter schoolslag. Het wordt een fantastische zilveren medaille. Arno Kaminga, the best of the rest. En de president van Tunesië komt boze landgenoten tegemoet. Hij kwam vannacht met deze mededeling. Het hij heeft de premier ontslagen en het parlement naar huis gestuurd, zegt hij. Dat deed de president omdat er al maandenlang flinke protesten zijn in het Afrikaanse land, vertelt Cosme en De onvrede is enorm. Tunesiërs hebben uh, heel weinig vertrouwen in hun politici. En corona heeft natuurlijk hard toegeslagen in Tunesië. Er is uh, nauwelijks toerisme, slechte economie. En, en ja, dat was dus echt wel de laatste druppel. De voorzitter van het parlement vindt dat de president zijn macht misbruikt heeft en noemt de actie een staatsgreep. Het weer, langs de kust al wat buien. Vanmiddag over het hele land flinke onweersbuien, Ook af en toe zon en een gaat of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnhard Broekhuis van de ANWB. Een korte file op de A9. Alkmaar richting Amstelveen bij het Rotterpolderplein. 2 kilometer als gevolg van wegwerkzaamheden. Tot zo voor de verkeersinformatie.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 is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort to lift the lights, the Well I've in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 nummer Son Mieux, met het uh, nummer 1992, 1992, uitgezocht door Jelme Koper. En ik moet hem een compliment geven. Ik ken het, dit nummer niet en het is een heel lekker nummer. Welkom in de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort... op deze mooie, nou ja, een beetje bemiste, uh, donkere... Uh,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 Voor en achter links en rechts zie je dus uh, beeldmateriaal... en je weet eigenlijk niet uh, zo snel waar je allemaal moet kijken. Dus je moet het eigenlijk nog een tweede keer doen. Dan moet je andersom gaan staan. En dan zie je eigenlijk ja. wel weer dezelfde beelden, maar toch weer heel anders. Ja. Ik vond het een, echt een, uh, een hele mooie, mooie opstelling. Um, je had het over die uh, jonge jongens die dan uh, worden klaargestamd voor de Formule 1. Uh, komen die ook nog af en toe langs? Want ja, die hebben natuurlijk ook uh, in, het, uh, in, in, in jeugd. Dus de jeugd... We proberen het wel...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 Zo, hè, dat is een, ja, een, een complexe vraag. Ja. Nou, ja, vooral en zeker in deze hoedanigheid, dan een uh, uitvoerend artiest. Uh, veelal al straatmuzikant. Maar dat is niet het enige, toch? Nee, wij, nee absoluut niet. Nee, ik, uh, uh, ik ben uh, woonachtig in het, uh, het zuiden des lands, Woure, net onder Eindhoven. Oh. 47 jaar, uh, vier kids.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 Dat heeft een geschiedenis. Absoluut, van kinds af aan, uh, ik ben uh, uh, zoon van een uh, opera zanger uh, en een uh, regisseuse. Kijk. En uh, dus dat daar ligt uh, ja, een beetje de geschiedenis. Dus ja, van mij was het 1 en 1, 2 en, uh, en zo. En moest ik ook het podium op. Ja. En en dat is ooit dus begonnen met uh, uh, wat playback shows op school. En dat vond ik uh, naar meer smaken en uh,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 en een geluidsinstallatie. Nog milieuvriendelijk ook? Ja, precies. Ja. En wanneer ben je begonnen? Oeh, ja, dat is al lang geleden. Volgens mij uh, 98. Ja, Dit is 98. al ruim 20 jaar? Ja. En, en, en waar treed je zoal al op en hoe kom je aan je optredens? Ja, dat is een, een heel breed verhaal. Ik um, heb samen met mijn vrouw het uh, uh, bureau, een, uh, een artiest uh, theaterbureau Het Vermaak...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 Maar dat gaat van uh, bedrijfsevenementen tot inderdaad straatevenementen. En alles daartussen, privéfeest en noem maar op. Dat concept met die auto doe je bijvoorbeeld ook in Drenthe? Ja. Maar dan heb je een andere ja, artiestenaam, ook... denk ik. Nee, dit heet uh, overal Mr. eh, uh, oh. uh, Mijn persoontje in het wagentje is Mr. Beat. Dat is Mr. Ik Beat. Wel... Ik zou de link ja. met Zandvoort zou ik, uh, heel goed kunnen snappen. Maar, ja, maar met Drenthe ik ben niet wat minder. Beats geweest. Nee, nee, dit. dit beats als in een uh, ritme. Uh, uh, Beat, okay. uh, yeah, beats, oké. Ja, Beats, yeah. ja. Ja, ja, oké. Okay, Dan nou snap ik een, een stukje beter. Ja, heb ik het verkeerd uh, genoteerd ook in ons programmablad? Ook Mr. Beat, oké. Okay. <laughs> ja, een is wel een goede. Ja, nou ja, nee, ja Mr. Beats, soms doen, ik vond blijft. het zo logisch klink. Ik denk, nou, dat neem ik over. En je ja. toert dus door het hele land? Ja, en daarbuiten. Ja, ook. Uh, uh, ook Europa, ja. Je bent ook een exportartikel, dus. Ja, ja nu ook wat minder, maar. Ja, um, ja ik heb veel al in, uh, in de kustlijn België uh, mogen doen, dus ja, dat is nu ook wat, uh, wat minder. Ja. Heb jij ondanks die coronamaatregelen toch nog wel regelmatig kunnen optreden met dit concept? Want je bent mobiel, ja, de... dus. Ja, nee, daar is toch echt wel uh, flink de rem op gegaan. Ja. Ik was super blij dat het antwoord, um, Ja. Uh, uh, met de, dit verzoek kwam uh, mag er nou tien, uh, tien keer uh, optreden. Ik heb er nu vandaag wordt nummer vijf. Ja. Dus vanmiddag ga ik, uh, kom ik weer jullie kant op. Okay. Uh, ik wissel ze dan uh, wel af. Ja. Dan zou ik tien keer dezelfde act. Uh, ik heb twee acts die ik nu okay. inzet. Dat is Mr. Beats aan de ene kant en de King of Disco uh, aan de andere kant. Dan uh,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 dus uh, dat doe ik met Mr. Beat. En hoe ondersteun je dat muzikaal? Heb je een bandje aan boord of speel je ja, zelf ja. instrumenten? Ja, was maar waar dat ik op mijn achterbankje een hele big band ja. kon plaatsen. Maar dat, nee, die luxe is er dan niet. Nee, het is allemaal uh, uh, uh, uh, muziekbanden inderdaad. En uh, ja, uh, soms speelt er wel zo'n muzikant mee, een saxofonist, trompetist. Om er wat extra uh, um, een te geven, zeg maar. Maar meestal doet het solo.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 ...plekje te kunnen ja. vinden. Dus met uh, ja. een paar paardentrailer daarachteraan wordt het alleen maar lastiger. Ja. Hoe los je dat op dan in het antwoord? met alle parkeerproblemen die er zijn? Nee, Heb je nee, vergunningen? Peter, Peter Tromp is met een, uh, een hele fijne oplossing gekomen. Okay. Een, een, een privé parkeerplaats, ja. een stukje uit het centrum. Maar met die uh, elektrische voertuigen is dat uh, peanuts. Ja.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 Dat is ook waar ik aankom rollen. En daar hou ik links aan richting boulevard. Ja, oké. En dan doe ik de boulevard, maak ik een lus, kom ik dan weer terug. Nou, dan ga ik... Er komen zo over zo twee mensen kijken in ieder geval. Ik ga kijken. En Peter komt natuurlijk ook. Het verhaal wordt helaas anders mocht de voorspellingen doorzetten. Want het gaat regenen. Ja, dat is jammer. Elektriek en water gaat helaas nog niet goed. Nee, dat is jammer. Oké. We zullen zien. Dat, ik dat word gemaand. Bedankt voor het gesprek. Jullie ook. En succes. Oké, okay. hoi. Dankjewel. Doei, doei. Hoi, hoi.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 Uh, ja, ik ben de oprichter van de Roze Kunstlijn uh, Benelux van Nederland en hier in de Kennemerland veel. Uh, curator van de Kunstlijn Halen. En toen toen Halen roze stad werd, uh, Roze zijn we toen met de Roze Kunstlijn begonnen. En zo zijn we ook in Zandvoort gestreken, op het onder Kennemerland. Uh, ik woon zelf in Zandvoort, in Bentveld, en ik heb veel geëxposeerd in de Hilly, in het uh, Zandvoortmuseum met de Roze Kunstlijn. En u zit al een paar jaar... op het uh, passage. En we zitten er nog steeds... in uh, de Kennedy, Kennedy 20. Ja. En de Roze Kunstlijn... is gewoon diversiteit voor groepen. En vooral nu met de Pride...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 Ja, uh, we hebben maar we zijn wel uh, trots op dat wij nog met de gallery daar mee kunnen doen. Het zo, we doen dus heel veel in Pride Amsterdam, dat wij toch in Zandvoort iets kunnen doen. Want ja, de andere musea zitten ook vol met de Grand Prix. En ja, dus wij hebben dan toch nog de mogelijkheid om zich om...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 Daarom kunnen we ook nu naar buiten komen met, met kunst wat heel toegankelijk is. Kijk, het is makkelijk pornografische schilderijen in te zetten, maar dat, dat is onze opzet niet. Dat is de kunst ook niet van. Het moet erotisch geprikkeld zijn. Maar dat zijn sommige uh, wereldberoemde kunstenaars zijn best heel geprikkeld. En het is ook nog wat je ziet, erin ziet en wat je in wil zien. Ja. Dus, um, ja. tot, uh, tot wanneer is dat allemaal uh, precies nee, uh, We expliceren tot uh, 12 september. Tot 12 september. Ja, en tot 12 waar... september. En het is woensdag een zondag van 1 tot 5 uh, geopend. Maar ook op afspraak. Op tiroersekunstveil.com Want we mogen met de, met het is Oekraïns. En we weten het ook helemaal niet van half augustus wat voor uh, versoepelingen er zijn. Dus het is best dat gewoon afspreken en wachten. Het is een mooie, leuke ruimte. Het is, uh, dus... De zijn is ook niet erg, en dan hebben we het ook nog een overkapping, dus dat is ook wel, wel fijn. Maar het is voor iedereen wel, net zoals met het HDMZ en het zoveel museum, zoveel mensen mogen er binnen en zoveel niet. Het is één van jou ja, deze tijd, dat is gewoon een probleem, maar dat heeft iedereen, dus dat hebben wij niet. En, nou, we zijn terug dat we wereldberoemde kunstenaars in ons huis hebben. Dus ook Steven Kelly en uh, Suzanne de Laar, die heel bekend is, en Peter de Beker. Ja, en Pablo Burgas in Spanje, heel veel expositie in Madrid. En Mark Haagmans, is nu een prachtige expositie in de in Haarlem hebben in Absoluut. Dus we zijn wel heel... Uh... Nou ja, we hebben ook uh, Fraukje, de paddettrode, en Donna. En uh, de zus van Vrouwtje, uh, ook een geweldige. Ook van Batenburg, die uh, overleden is die eigenlijk uh, uh, nieuwjaarsduik geïntroduceerd heeft, toen 50 jaar geleden. jaar gemeden ja. Dus die doet over met beelden mee. Een echtgenoot leeft dan de beelden eraf. Ja, het zijn allemaal. Uh, kun, ja, ja, ik kan ze allemaal opnoemen. Maar het zijn...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 Ja, Fred, ik kom er bijna niet tussen, maar ik wil er toch even vragen: waar oh, ja, zit de gallery op. precies? <laughs> waar zit jouw gallery precies? Uh, de, uh, passage 20, dat is onder de, bij de, ja, dat is die, die, die panden die eigenlijk geslopen te worden. Ah, daar, ja. Dat ja, ja. je tegenover de uh, zeestraat. Uh, uh, dit heet Burgemeester Engelberg. Ja, het stukje heet, heet, heet Passage. Het is uh, onder de Oost, waar, waar die appartementen is. Dat Burgemeester Engelberg. Aha. dat jaar. Ja, maar het heet Passage. Dus als je in de zeestaat uitkomt, uh, dan zie je gewoon. Die, uh, ja, het is nog niet. Uh, we zijn blij dat we door de gemeente en ook door, uh, door hulp van Hilly, dat we daar zitten, want we zaten eerst in het zonnetje.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 Nou, dat is allemaal goed te horen. Ik uh, kijk even naar mijn collega. Die heeft nog wat te vragen aan jou. Ik heb één klein ja. aanvullend vraagje. Doet Hele Jansen zelf ook mee met de expositie? Nee, nee, jammer. We hebben ja. nu heeft ze wel meegedaan, want ze maakt hele mooie soorten, ja. soort nieuwe kerst, soort kerstballen, soorten ja. je bollen. En maar ik denk dat door, door alles wat ze mee bezig is, weinig tijd voor hebben. Okay. Ik heb het nog wel met.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 We hebben een kunstminnend dorp en in oktober wordt het nog kunstminnender. Want dan ja, gaan we weer ja. helemaal open met we kunst. Weten, we weten niet ja. hoeveel kunst er ook staat van, van prachtige uh, beeldende ja. kunstenaars. Nou. We hebben heel veel in ons huis en we hebben het ja. dus mogen ook trots op wordt. Er komt niet voor niks bij het nee. in uh, het Strand. Maar Fred, ik ga je nu onderbreken, want we, ja. gaan, we moeten hier een einde aan maken. Ja, niet aan ons, ja. maar aan dit gesprek. spijt me heel erg, maar we komen elkaar ongetwijfeld nog tegen bij de open kunstlijn in oktober. Uh, ja, tot zover in ieder geval. Bedankt voor deze informatie. Ja. En tot horen. Uh, Pas 20. een heel erg bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Oké, dag. From my distance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 ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. En we gaan nu even volgendtje. luisteren naar het uh, laatste nummer. Ben met What A Day.